We zijn hier wel aan het kletsen over hoe de danspasjes eruit zagen van deze lieden. De lieden van Tavares. Jordan van N, natuurlijk. Heaven must be missing an angel aan het begin van de tweede uur van de show. De zondagmorgen van ZVL. Fijn dat je me gezelschap houdt. Een uur lang lekkere muziek en een paar interessante onderwerpen. Dus stay tuned, want je gaat het vast naar je zin hebben. Zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. Ja, en vandaag geen Jeroen van Gent, want die is een weekje vrij. Maar een hele mooie column van uh, Han van der Horst, historicus. Landelijk bekende historicus. En hij gaat zijn woorden uitspreken over ongeveer een minuut of 25. Dus, en tot die tijd onder andere muziek van Michael Jackson, zoals deze, Billie Jean. Allemachtig wat ze voelt, toch? <laughs> Ongelooflijk, Chris Isaac, in line to me. Ik beloofde je te gaan kijken in de agenda, alweer oh, een half uurtje geleden geloof ik. Um, er is iets leuks te doen vandaag, echt waar, vanaf twee uur vanmiddag. Tijdens Le Petit, uh, Petit Paris in Concert, jawel, in de optiekzaak aan de Zeestraat nummer 2 in Axel. Ja, ik zal jazz, latin en blues. Jawel, de deuren zullen een half uur voor aanvang open gaan En je krijgt er prachtige muziek. Een concert dus. Het Patricia Mulder kwartet treedt op. En dat is uh, ja, garantie voor prachtige en uh, ja, mooie muziek en heel inspirerend. Ga er maar eens kijken uh, vanmiddag in Axel. Wil je meer informatie over wat daar te beleven valt? Uh, ga dan naar onze website, daar vind je alle details. Uh, het is natuurlijk omroepzvl.nl. Ga naar Agenda en daar vind je alle details over Le Petit Paris in Concert met Patricia Mulder-Kwartet. alles wat ik deed, nam jij voor lief. We De pijn wat korter duurt. We zijn Facing Steeds een mes in mijn rug. Omroep z Duidelijk, jaren tachtig muziek, dat kun je wel zeggen, hè, van deze van Bronsky Beat. Small town boy uit 1984. En de nieuwe single van Hanna May, hoorde je hier in de show, Mets in mijn rug, komt uit de beste zangers van Nederland. Tja, mooi hoor. Um, straks, een column van Han van Horst. hij maakt zich boos over de cybercriminelen. Nou, hij weet er wel raad mee. Ongelooflijk, dus blijf lekker luisteren, dan hoor je zijn uh, tirade hier bij ZVL. Monday morning feels so bad. Everybody seems to be laughing. Coming Tuesday I feel better. Uh, nieuwe single voor uh, Lenny Kravitz. Er wordt hele mooie muziek gemaakt tegenwoordig weer. Soms is het een beetje wel, goh, wat uh, staat er nu weer in dit lijst? Dan denk je bezig man, man, man, man. Maar dit is weer lekker. Lenny Kravitz en Honey En een antieke van de Easy Beats. Friday on my mind ervoor. Tijd voor een column van Han van der Hoorst. Want ja, uh, Jeroen van Gent die je gewend bent, die is een weekje weg. En Han heeft een uh, verhaal gehouden. Nou, dat wil je niet weten. Hij is heel streng voor cybercriminelen. Luister mee. Mensen. We staan er weer gekleurd op. Volgens de nieuwste statistieken neemt de misdaad in onze steden en dorpen sterk toe. Een nadere blik op de cijfers toont dat de groei dan vooral zit in de computerfraude. Ook worden er door baldadige lieden meer vernielingen aangericht dan vroeger. Dat is zeker het geval. De groei zit dus niet zozeer in de inbraken en de diefstallen en de overvallen. Dat is een landelijke trend. Over vernielingen maak ik me nooit zo druk. Het is naar dat sommige mensen graag kapot schoppen wat hun voor de voeten komt. Je ergert je wezenloos als er weer een ster zit in het glas van het bushokje... of dat er een houten plaat zit voor de etalage... waarin de buurtbakker altijd van die lekkere taartjes uitstalt. Het lijkt tot vrevel, maar niet tot geweldsfantasieën. Althans, niet bij mij. Anders ligt het bij computermisdaad. Ik weet niet hoe het met u is, maar ik word daar razend om. Ik wil bijna zelf vernielingen aanrichten als ik hoor... hoe hele bedrijven met zogenaamde gijzelsoftware worden lamgelegd... en alleen door het betalen van een hoge losprijs weer bij hun gegevens kunnen komen. Even onbeheersbaar wordt mijn gemoed misschien nog wel nog meer onbeheersbaar door verhalen over oude mensen die hun spaargeld kwijtraakten nadat hen eerst op listige wijze de pincode afhandig was gemaakt. Ik weet niet goed waar die woede precies vandaan komt. Het heeft er zeker mee te maken dat het bedrog zo gemeen is en dat de criminelen zonder genade zelfs oude mensen van boven de tachtig aanpakken. Maar nog belangrijker is het gegeven dat deze misdaad op afstand wordt gepleegd. Toch dringen de criminelen door tot in het hart van je thuis. Ze schenden met hun computer jouw persoonlijke ruimte. Daar dringen ze binnen. Daar doen ze pijn. Vandaar dat ik... Over cybercriminelen, zeker wraakfantasie heb. Niet dat ik ze wil martelen of ze samen met hun computer in een zak binden en dan in de oude Maas het spui of het Haringvliet gooien, verder van dat. Ik wil dat ze boeten voor de laffe manier waarop ze vaak weerloze mensen hebben aangepakt. Vaak moet het bij fantasieën blijven, want veel daders zitten in het buitenland. Toch rolt de politie ook in Nederland, zelfs in onze streken benden op van jonge jongens en jonge meiden die nog met een opleiding bezig zijn. Ik vind dat ze hard aangepakt moeten worden. Ik zou wel raad met ze weten. Ik zou ze een taakstraf opleggen. Dat zijn toch fopstraffen, zegt u? In mijn geval niet. Ze worden als hulp in de huishouding bij slachtoffers geplaatst of als schoonmakers dan wel ongeschoolde werkkrachten als het om een bedrijf gaat. We doen ze een enkelband om, zodat er meteen een alarmsignaal afgaat als ze proberen de plaat te ploetsen. Of nee, we nemen daarvoor geen enkelband, maar een halsband. Een glimmende, roestvrij stalen halsband met het wapen van Nederland erop gegraveerd en binnenin een trekker dan kunnen alle mensen zien wat voor vlees ze in de kuip hebben... met iemand die voor cybermisdaad gestraft wordt. De personen bij wie ze geplaatst worden krijgen een app... zodat ze precies kunnen zien waar hun gestrafte zich bevindt. Als je geen verstand hebt van omgaan met die apps... dat leer je in een half uurtje. De trekker wordt zo afgesteld dat ze genoeg bewegingsruimte hebben... die gestrafte om boodschappen voor je te doen... En verder moet een gestrafte gewoon verrichten wat hem wordt opgedragen... en werken voor de personen die hij of zij financieel en emotioneel zo hebben geschaad. Heel handig. Hoe lang duurt zo'n straf dan tot het slachtoffer vindt dat er genoeg geboet en gewerkt is? Het enige... Wat van hen, van die slachtoffers, wordt gevraagd... is dat ze hun onvrijwillige huisgenoten te eten geven... volgens uitgangspunten die door het Rijk zijn vastgesteld. Doe je best en je komt misschien ooit nog wel eens vrij. Of nooit. Loop je je leven met zo'n band om je nek, heb je pech. Wie zal het zeggen? Oh ja, komt de persoon die je met de computer hebt opgelicht... en voor wie je nu moet werken te overlijden... Gaat hij dood, dan maak je deel uit van de erfenis, dan val je toe aan een van de erfgenamen. Dit is de wraakfantasie die ik heb als ik lees dat ze weer eens een oude dame hebben leeggetrokken. Het is allemaal volstrekt in strijd met beginselen van de rechtsstaat, maar mijn oplossing hoeft uiteindelijk het rijk van de fantasie ook niet te verlaten. En nou Johnny Cash, St. Quentin.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 I've seen 'em come and go, and I've seen 'em die. And long ago, I stopped asking why. San Quentin, I hate every inch of you. You cut me, and you scarred me through and through. And I'll walk out a wiser, weaker man. Mr. Congressman, you can't understand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 Bloody Mary, het was de schrik der zee. Dus drink op Bloody Mary, en op alles was het eind. Maar op zekere dag, het was net na het eten. Viel Mary overboord en ging toen heen.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 Een lekker lied voorbij het bier. Het blond, schuimend bier zou je kunnen zeggen. Tom en Dick. Bloody Mary. En uh, wat voor moois hoorde je ervoor? Oh ja, natuurlijk Johnny Cash. Speciaal verzoek van Han van der Horst. Onze columnist. Uh, San Quentin. Ja, na al die uh, geweldsfantasieën van hem. Nou ja, heb je dat weer. Ik kan je vast vertellen dat er straks over ongeveer een minuut of twintig een show begint hier bij ZVL. Gezellig. En daar kun je plaatjes aanvragen. Ja, en dat kan nu al hè via onze website www.omroepzvl.nl Omroepzvl.nl En ga daarnaar verzoekje, makkelijk formuliertje. Schrijf even op wat je graag wil horen straks na 12 uur. En dan gaan mijn collega's uh, ermee aan de slag. En ze doen hun uiterste best om aan jouw wensen tegemoet te komen. Dus vraag gewoon lekker aan. Zometeen al via omroepzetvl.nl. .no. and his cat. Prachtige klassiekers achter elkaar hier bij ZVL. Deze zondagmorgen. al Staying Alive en natuurlijk Nina Simone met My Baby Just Cares For Me. Yes, het schiet al aardig op bijna het einde van de show. Och, wat gaat de tijd snel en ik heb nog heel veel prachtige nummers hier klaar liggen. Weet je wat ik ga doen? Degene die ik vandaag niet heb gedraaid, die ga ik gewoon volgende week meenemen. Dus dat belooft wel volgende week wat betreft muziekkeuze. Maar deze gaan we wel draaien. Een uh, instrumentale intermezzo zou je kunnen zeggen. Een groot hit geweest. En ook wel gewoon een lekker nummer. Luister mee naar Bukety en MGs en Soul Limbo. Vroeger heb ik hier mijn hart verloren Wil nergens al de zoren De teksten in de kroeg ken ik van achter en van voren hier Odaan in Lane, Ik zing altijd die liedjes mee Van klein ze in het café Ik was er nooit Dan word ik toch wel aardig vrolijk van horen. Nee, Vroger en uh, Billy Dans. Samen uh, in Duurstad, de, de nieuwe single voor deze heren. Uh, aan het einde van deze aflevering van de Zondagmorgen van Zetveel. Dankjewel voor je gezelschap. Zo meteen gezellig blijven luisteren naar de verzoekplaatjes. Dan komt het helemaal goed. En bij Leven en Welzijn ben ik er volgende week zondag weer. Met een nieuwe aflevering van... Zondagmorgen van ZVL. Ik wens je een hele fijne dag en ik besluit de show met een hele aparte deun die we heel lang niet meer hebben gedraaid zie ik op, op de playlist. Een mooie van Disneymans band. We gaan naar de opera. Mooi dag. Hey, You wanna have some show, I know where you have to go. In every town's a concert at all, where we gonna have them all It seems a bit of special style, but we can enjoy it for a while. So let's go to the opera, listen to that silly silicrow. <laughs>